9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Oud-president Park van Zuid-Korea moet de gevangenis in. En critici zijn ontevreden over de aanpassingen van de inlichtingenwet. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijs. De aanpassingen die het kabinet voor ogen heeft voor de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten zijn volstrekt onvoldoende, vindt Bits of Freedom. De burgerrechtenorganisatie noemt het cosmetische wijzigingen en vindt dat de coalitiepartijen niet naar de tegenstemmers hebben geluisterd. Een meerderheid stemde in het referendum tegen de wet. De coalitie wil nu dat gegevens minder willekeurig en meer gericht op personen worden verzameld. En ook gaat de bewaartermijn voor verzamelde maar nog niet beoordeelde data van drie jaar naar één jaar. Maar voor Volgens Bits of Freedom is daarmee het probleem met het op grote schaal ongericht informatie verzamelen nog niet opgelost. Bij een ongeluk waarbij gisteravond een auto bij Brakel in de Waal terechtkwam is zeker één persoon om het leven gekomen. De auto is inmiddels uit het water getakeld en daarin zat het lichaam van de man. Het slachtoffer komt uit Zalbommel. De politie houdt er rekening mee dat er meer slachtoffers zijn, want er zaten waarschijnlijk meerdere mensen in de auto. Een team van de politie zoekt vandaag in de Waal naar de mogelijke andere slachtoffers. Het beeld dat bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg leiden tot meer overlast van verwarde personen lijkt niet te kloppen. Dat blijkt uit cijfers van Zorgverzekeraars Nederland, meldt de Volkskrant. Medewerkers van de crisisdiensten hoefden de afgelopen jaren zelfs minder in actie te komen. De politie kreeg de laatste jaren daarentegen wel meer meldingen van verwarde personen. Mogelijk gaat het dan ook om ander afwijkend gedrag. Nederland gaat Curaçao niet helpen bij de opvang van vluchtelingen uit Venezuela. Wel gaat de Immigratie- en Naturalisatiedienst helpen... om snel de echte vluchtelingen te scheiden van economische vluchtelingen. Ook trekt Nederland 100.000 euro uit... om de capaciteit van de detentiecentra op het eiland te vergroten. Minister Blok van Buitenlandse Zaken ziet de opvang van vluchtelingen... op Curaçao, Sint Maarten en Aruba... als een verantwoordelijkheid van de eilanden zelf. Er is een grote migratiestroom vanuit Venezuela... dat in een diepe economische crisis zit. Maar volgens Blok gaat dat vooral om economische vluchtelingen. En de Raad van State is kritisch over het initiatief wetsvoorstel van de linkse partijen om de positie van p rollers te verbeteren. De wet moet regelen dat p rollers dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben als werknemers met een vast contract. Daardoor worden ze duurder. De Raad noemt de wet van GroenLinks, SP en PVDA ontoereikend, complex en kostenverhogend. Bovendien wordt er een te klein onderdeel van de problemen op de arbeidsmarkt mee opgelost. De PvdA zegt dat er niet kan worden gewacht... Op het tot het kabinet met een totaalplan komt... om de flexibilisering van de arbeidsmarkt aan te pakken. Het weer het is vrij zonnig, wel ontstaan er wat stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 12 tot 16 graden. Alleen op de Wadden blijft het kwik iets achter... Morgen ook geregeld zon en in het binnenland kan het lokaal 20 graden worden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis mooi. De meeste vertraging heb je nu op de A27. Door een ongeluk met een vrachtwagen vanuit Breda naar Utrecht... 10 kilometer staat er tussen Oosterhout en Hank. De vertraging is anderhalf uur, alleen de linkerrijstok is open. Verkeer richting Gorkem rijdt het beste om door eerst de woorden Rotterdam te volgen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is bij Barneveld zojuist een ongeluk gebeurd. staat 4 kilometer, de rechterrijstok is dicht... Vertraging valt op dit moment nog wel mee. A12, Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug, 11 kilometer. En een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerreis ook is dicht. En ook nog een half uur vertraging op de A67 van Antwerpen naar Eindhoven. Tussen de Belgische grens en knoppen te hoogstad 4 kilometer door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. Heeft u ze al gezien? De 63 Hollandse meesters in de hermitage Amsterdam? Bewonder de werken van Rembrandt, Frans Hals en alle anderen. Koop uw timeslotkaartje vooraf op hermitage.nl... en vermijd de rij Hollandse Meesters. Missen niet. Beleg met Zinvest in Duits vastgoed. Met een verwacht jaardividend van 6,6 dat u in maandelijkse termijnen ontvangt als voorschot. Kijk op sinvest.nl slash Duits daar kunt u op bouwen. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. De Bamigo is soepel. Zacht en beweegt ongehinderd met je mee. Hij voelt aan als een tweede huid. De Bamigo is je beste vriend onder alle omstandigheden. Bestel je bamboe-onderkleding op bamigo.com. Zondag in Zuidas. Hoe kom ik aan een echte zaak? Eén hey, tip. Desnoods fake je dat je een druk hebt. Wanhopig. is zo onaantrekkelijk. Ik vind hem niet smeken. Dat staat heel wanhopig. Jij vindt. Ik neem die zaak van je over. Zuidas. Zondag om kwart over negen bij BNN Vara op NPO 3. Ontvang nu bij je bestelling tot een jaar lang gratis scheermesjes. Bestel op amigo.com. Heeft u ook nog steeds zo'n dure autoverzekering? Wat als u voor onze autoverzekering 20% minder premie zou betalen? Zou u dan overstappen? Magistraal. Neo Rauch in de fundatie Zwolle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 museumdefundatie.nl Het NOS Radio 1 Journaal. Zes minuten over negen is het. De oud-president van Zuid-Korea, Park, hoorde zojuist van een rechter in de hoofdstad Seoul welke straf zij krijgt in de grote corruptiezaak. De eis was 30 jaar cel en 110 miljoen dollar boete. Park werd vorig jaar al afgezet. na massale straatprotesten. Contact nu met correspondent Marike de Vries. Marike, hoe luidt de uitspraak? Ja, ze heeft 24 jaar cel uh, te horen gekregen. Ze is schuldig bevonden aan 18 aanklachten, waaronder aanklachten van corruptie en machtsmisbruik. En ze moet ook 17 miljoen dollar terugbetalen vanuit die corruptiezaken waar ze voor veroordeeld is. Was ze er, er zelf bij eigenlijk in de rechtszaal? Nee, dat was ze niet. Uh, al vanaf oktober woont ze de rechtszaken uh, tegen haar niet meer bij. Uh, de uitspraak was overigens wel live op tv te zien in Zuid-Korea. Dat is nog nooit eerder gebeurd in dat land... waar de rechtspraak toch nog redelijk besloten is. Uh, maar ook deze live-uitzending... die zal ze waarschijnlijk niet gezien hebben in haar cel... omdat ze pas na zeven uur s'avonds de tv aan mag. Maar wel de miljoenen mensen in Zuid-Korea... die konden wel... Allemaal die schuldigverklaring en die strafoplegging um, uh, volgen live op televisie. En veel mensen uit de Zuid-Koreaanse bevolking die waren natuurlijk ook uh, onderdeel van die massale protesten tegen haar. Dus er ging ook wel in sommige huishoudens uh, een klein uh, feestje op. Wat, wat gaat er nu verder met haar gebeuren eigenlijk? Ja, ze is nu veroordeeld. Uh, voor het eerst dat een, een, een president zo'n zware strafmaat krijgt opgelegd. Het is een land waar uh, andere presidenten ook veroordeeld zijn voor corruptiezaken. Maar deze strafmaat, of eigenlijk deze straf, is eigenlijk nog nooit opgelegd voor iemand uh, die president is geweest in het land. Het is een, hoogstwaarschijnlijk, en daar kunnen we wel van uitgaan gaat ze in ogen beroep. Dat zal ze dan nog steeds allemaal of mogen wachten... in de gevangenis waar ze nu zit... wat een redelijk luxe verblijf is. En, en blijft dat ook zo als, als die veroordeling blijft staan... of wordt, wordt ze straks gewoon tussen de gewone criminelen gezet? Ja, dat is de grote vraag natuurlijk. Daar eh, doet de, eh, het Openbaar Ministerie nog geen uitspraak over... ook omdat ze daar nu natuurlijk nog niet naar eh, wordt overgebracht. Ze heeft een tijd ook in een andere woning... als het ware onder huisarrest gestaan... Uh, maar sinds oktober zit ze toch ook wel in de gevangenis. In ieder geval in een wat luxere vleugel van een gevangenis. Uh, we weten niet wat er dus met haar gebeurt als de uh, straf zo meteen definitief wordt. Ja. Um, en ja, het begon allemaal natuurlijk met... met uh, uiteindelijk begon het allemaal met de corruptie waar zij bij betrokken was. Maar uiteindelijk die ja. straatprotesten hebben wel de doorslag gegeven dat ze ook echt is aangepakt. Ja, het begon allemaal twee jaar geleden. Hè, toen aan het licht kwam dat zij en haar hartsvriendin, uh, kunnen we wel zeggen... gebedsgenezeres, die bij haar uh, in het Blauwe Huis... Hè, zo heet het Huis van de President in Zuid-Korea... Uh, die bij haar woonde, dat zij samen uh, veel uh, geld hadden geëist... van grote uh, conglomeraten in Zuid-Korea. En in ruil daarvoor gaven ze politieke... Uh, gunsten aan die bedrijven. Een van die bedrijven is bijvoorbeeld Samsung. Daar is uh, de grote CEO, de grote baas, ook van uh, veroordeeld afgelopen jaar vanwege dat omkopen hè, van de president. Nou ja, toen dat aan het licht kwam, toen is de Zuid-Koreaanse bevolking massaal de straat opgegaan. Uh, iedere keer marsen waarbij honderdduizenden mensen met fakkels de straten van uh, Seoul bevolkten. En daardoor, inderdaad, we uh, doen natuurlijk liep er een strafzaak uh, uh, tegen haar, maar ook daardoor werd ze uiteindelijk afgezet. Daardoor kon deze rechtszaak plaatsvinden. En ook vanwege die stem van het volk die zo luid klonk de afgelopen jaren. Is ze vandaag veroordeeld? 24 jaar cel dus voor Park, de oud-president van Zuid-Korea. U hoort de correspondent Marieke de Vries. En The Weather With You was dat. Het is uh, bijna 14 minuten over 9. De kritiek van Jan ja. publiek. Elisabeth. Ja, het is een bijzondere dag hier in de studio. Want het is onze laatste uitzending vanuit dit oude vertrouwde hok. Deze studio. Sinds 2006 in gebruik. En Henk die vraagt of we de studio gaan missen. Nou Elisabeth, ga je dus de studio missen? Ja, je bent er nog niet zo lang hier. He? Nee, ik kan het beter aan jou vragen. Um. Nou, missen is een groot woord. Maar wel veel beleefd hier. Nou ah, ja, zeker. Ik, ik, ik werk sinds, even kijken. Twee. Wat was het? Twee. Nee, 1998 al hier in Hilversum. En de, ja, de, we zaten eerst wel op andere plekken zo. Maar dus in dat, dat wist ik niet eens. 2006 kennelijk is deze studio in gebruik genomen. Maar bijvoorbeeld, om even iets aan te geven. Ik zat hier Radio Tour de France te presenteren. toen uh, MH17 uit de lucht werd ja, gevallen. Ja, ja. En toen hebben we daar een speciale uitzendingen omheen gemaakt, uh, natuurlijk. Dus dat, dat, is, dat is even zo'n moment wat me nu te binnen schiet. Ja, dus bijzonder, hok. maar uh, ja, dat nieuwe gedeelte ziet er ook mooi uit. Uh, we krijgen daar ook zicht naar buiten bijvoorbeeld, hè, want dat hebben we hier uh, ook ja, nooit het daglicht, gehad. daglicht. Altijd een beetje gokken wat voor weer het was. Ja. Uh, maar uh, uh, ja, nou ja, dus ja, dat... Ja, dat ziet er allemaal supermooi uit. Dus we hebben eigenlijk gewoon vooral zin in de nieuwe studio. Maar je had het net ook al een half uurtje geleden over dat filmpje... wat jij vanochtend hebt gemaakt, uh, waar je een kleine rondleiding in deze oude studio geeft... Dat staat op Twitter, dat filmpje. Hartstikke leuk. Maar Loes, die heeft er wel kritiek op. Want ze vindt dat er veel te veel snelle bewegingen in zitten. Ze wordt er duizelig van. Ja, maar Loes, kom op. Ik ben gewoon een simpele radiojongen. Ik weet toch niet hoe dat allemaal werkt met die camera. Ik vond al heel wat dat ik het erop kreeg. Ja. Maar uh, mijn tip is ook nog dat je niet verticaal filmt... maar ja, horizontaal. Ja. Waar ik dan ook nog ja, even okay. gezegd heb. Ja, daar kom, kom je nu mee. <lacht> Want, wil intussen wel de hele tijd vol in beeld. Ja, uh, maar niet ja, even zeggen, wel. van, hou die camera even anders. Loes, excuses daarvoor. Uh, we kunnen daar, ik, ik kan er niet iets willen doen. Volgende keer zal ik daar rekening mee houden. Dat ik de camera iets stiller hou. Dan zijn er nog wat klachten over reclames. Bijvoorbeeld van Ruben en Frans op Twitter. Zij ergeren zich aan de verschillende spotjes... die te horen zijn vanochtend. Ja, Zoals bijvoorbeeld? De w, dat staat er niet bij. Welke, precies? Ja, goed, daar kunnen wij natuurlijk ook niet zoveel aan doen. Die reclame die, die gaat buiten ons om, wordt door de ster natuurlijk verkocht. Ik kan je eerlijk zeggen, uit, uit, uit eigen huis... ik erger me er ook soms vreselijk aan, maar Ja, ja ik, vaak ik... is dat volgens mij ook juist de bedoeling, hè, dat je... Er op die manier... Uh... Ja, maar goed, er is nog een, een, een vraag natuurlijk daarachter Die stel ik ook, want ik word ook wel eens door mensen op aangesproken. Van, wat doe je toch altijd met die reclame en zo? Dan zeg ik van, nou, ik, kijk, ik zou perzelf, ook al werk, zou ik hier niet werken... zou ik best wel wat meer voor de publieke omroep willen betalen. Want dat, dat staat er dan wel tegenover natuurlijk. Als we de reclame eraf halen. Ja. Nou, ik zou daartoe bereid zijn. Ik wil zeggen, niet alleen omdat ik hier werk, maar uh, dat is dan wel de consequentie. Dus wat mij betreft gaan we daar naartoe, naar een reclamevrij Radio 1 bijvoorbeeld... Ja, daar moeten we er allemaal wel iets meer voor betalen misschien. Ja. Tot slot Chris. Uh, die vraagt, hoeveel kritiekjes krijgen jullie eigenlijk binnen per dag? Dus opmerkingen voor deze rubriek. Pff, ik heb geen idee. Jij? Nee, dat verschilt ook heel erg per dag. Ik weet wel een beetje. dat krijgt binnen via Twitter, de Radio 1-app, de mail. Uh, soms ook via de afdeling communicatie of de Facebookpagina van de NOS... En uh, nou, gemiddeld zijn er ongeveer twintig per ja, ja. dag. Maar dat is niet maar... altijd kritiek of zo. Dat zijn ook wel gewoon vragen of, uh, ja. of mensen die. Ja, ja het is ook wel complimenten trouwens. Positief en negatief. Ja. Um, maar zo, 20 ja, ongeveer. Maar we zijn altijd blij met uh, iedere reactie. Ja, ik zie ook wel eens mensen op Twitter bijvoorbeeld. De, de, de, ik, ik herinner me uh, P -P Pieter van Lierop of Patrick van Lierop heet. Die, die stuurt heel vaak een berichtje: van ja, jullie hebben weer niks met mijn opmerking gedaan. Maar dat is dan, dan vindt hij iets van het nieuws of zo. Van uh, nou ja, die straf voor park of zo, wat ik noem wat, is veel te hoog. Ja, dat, daar is eigenlijk de rubriek niet voor, hè. Ik bedoel, uh, dat, dat is niet een commentaar. Uh, dus het gaat echt wel over dingen uit, uit het programma. Ja, we, we selecteren er ook nog wel in, hè. Van als het weer een vraag is over de muziek... die hebben we al twintig keer gedaan, bij wijze van... dan zeggen we, nou, dat doen we dat maar eens een keer niet vandaag. Uh, maar we lezen wel echt alles. Ja. Nou, dat was het voor vandaag. Dus blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal... kan op Twitter via... @NOSRadio1 en doe dat met hashtag R1JN... Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn.nl. Dennis mooi nog met de files. De meeste vertraging heb je op de A27 nog steeds. Van Breda naar Utrecht tussen Oosterhout Oost en Hangstad 11 kilometer door een spoedreparatie nu. Eerder was het een ongeluk met een vrachtwagen, maar dat is inmiddels opgelost. Drie kwartier vertraging. Verkeer kan het beste omrijden door eerst de borden Rotterdam te volgen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld 5 kilometer. Door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Vertraging neemt snel af. A12, daarna Utrecht tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug. 11 kilometer. Ook hier is de weg weer vrij na een ongeluk. Maar de vertraging is nog wel een half uurtje. En door die file loopt het weer vast op de N11 van Leiden naar Bodegraven. Voor de aansluiting met de A12 bij Bodegraven staat 4 kilometer. Vorig jaar juni kwam het verhaal van Sylvia Veld in het nieuws. Het was het verhaal over haar verkrachting. De Telegraaf heeft er toen veel aandacht aan besteed. De politie wilde in eerste instantie geen aangifte opnemen. Want zij kreeg verplicht twee weken bedenktijd. En uiteindelijk was het ook nog zo dat Sylvia zelf de dader wist op te sporen. Nu komt zij met een boek, dat heet De Jacht op Mijn Verkrachter. En daarin staat eigenlijk alles wat haar is overkomen. Mevrouw Veld, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het eigenlijk met u nu? Ja, zijn gangetje gaat op zich wel oké. Okay. Nog of... steeds wel af en toe slechte dagen ertussen, maar. Uh... Verder gaat het wel goed eigenlijk. Ja, want nu met dat boek, daar is natuurlijk ook weer publiciteit omheen. Nou ja, goed, dit gesprek alleen al. Dus dan, dan moet u toch ook weer dat verhaal gaan vertellen. Ja, ja dat is wel uh, confronterend, uh, moet ik wel zeggen. Maar uh, ja, ik heb hier zelf uh, uiteindelijk ook voor gekozen. Dus, uh, ja, want wat, wat, ja. wat wilt u ermee met dat boek? Om, om aan te tonen van, nou ja, ja wat je allemaal overkomt. Wat, wat, er, wat er ook voor hele, voor hele poespas omheen zit. Nee, ik wil vooral, uh, met het boek vooral veel kracht uitstralen. Ook naar andere vrouwen toe. Die dit ook eens overkomen. Laten we nog even ja. teruggaan naar, naar het begin. Um, zonder misschien alle details hoor. Dat, dat hoeft helemaal niet. Um, maar u, uh, u had een gezellige avond. U was, was in het café geloof ik hè? Ja, ik was, uh, ik was uit geweest. Ja, klopt. En toen? En toen, uh, nou ik ging naar huis. En uh, ik stond bij mijn fiets. Ik kon mijn fietssleutels niet vinden. Nee, nee, stond er een man van mijn neus. Die uh, had. Uh, ja, die zei. Uh, Zal ik je naar huis brengen? Nou ja, ik zag eigenlijk het kwaad er niet zo van in. Dus ik zeg. Uh, ik had het ook koud en ik was moe. Ik zeg, Nou, is goed. Dus uh, ik ben eigenlijk uh, onwetend achterop gestapt. Ja. En toen fietste hij niet naar uw huis? Nee, hij fietste niet naar mijn huis. Nee, ik zeg, ik moet naar Kessenboogerd. Hij zegt, we gaan naar mijn huis. Ik zeg, we gaan helemaal niet naar jouw huis. Ik zeg, we gaan naar Kersenboogert. Nee, we gaan naar mijn huis. Nou, zodoende ben ik eigenlijk afgestapt. En bellen met de taxi. En voordat ik het wist lag ik in de bosjes. Met de klap. Ja. Ja. En goed, nou ja. Toen, want u bent in de bosjes daar gelaten. En toen kwam die taxi en toen bent u weggegaan. Nou, voor ik het wist uh, uh, lag ik inderdaad in de bosjes. En uh, ja, toen, uh, voor ik het wist, was ik weer aan het rennen. En toen zag ik de taxi staan. Want die is me eigenlijk uh, gevolgd. Het laatste telefoontje had ik met hem gepleegd. Voordat ik die klap kreeg. Hij heeft me ook nog een horen schreeuw aan de telefoon. En uh, toen ging de telefoon uit. En uh, nou ja, voor ik het wist, uh, was ik aan het rennen en zag ik hem staan. Ja. En bent u toen onmiddellijk naar het politiebureau gegaan? Nee, ik ben eerst naar huis gegaan, want ik wilde heel graag naar mijn moeder toe. En uh, toen is de politie eigenlijk uh, gebeld en gekomen. Ja. ja. En wat gebeurde er toen allemaal? Ja, wat gebeurde er toen? <lacht> Waar zal ik beginnen? <lacht> er is een heleboel. Nou, het begon er bijvoorbeeld mee, u wilde op een gegeven moment aangifte doen. En toen zeiden zij ja. van ja, in dit soort gevallen moet je daar dan twee weken over nadenken. Waarom is dat ja. eigenlijk? Nou, dat, ja, dat is, ze zeggen dat het een protocol is... maar dat is meer dan voor de mensen die, uh, in de omge die elkaar kennen, zeg maar. Ja. Maar ja, ik, ik kende de dader niet. Nice. Dus ik vond het sowieso al heel vreemd. Maar ik moest twee weken wachten. Ik dus had twee be weken bedenktijd. Dus bij wijze van spreken, als hij u alleen met een mes had gestoken... ik noem maar wat, dan, he, had aangevallen of zoiets... dan had ja. u wel gelijk aangifte kunnen doen. Ja. Ja, nu, ging het, nu ging het over een verkrachting en dan zeggen ze... van, er, er is ja. een soort bedenktijd voor. Ja, dan moet ik daarover nadenken, blijkbaar. En, uh, ze hadden ook geen tijd voor mij. dus. Ja. Nee. Dus dat was al een, een, een, een, een, ja, een vervelende bijkomstigheid? Heel erg vervelend, ja. Nou, uiteindelijk <tie> wel aangifte kunnen doen, hè? Ja, na twee weken. En dat is dus gedaan. En, en, nou ja, vervolgens, want dat, dat was ook het bijzonder vond ik toen in dat verhaal in de Telegraaf... dat u zelf uiteindelijk die dader hebt opgespoord. Ja, ik heb mezelf opgespoord. Ik zag eigenlijk uh, uh, dezelfde avond al uh, waar hij zich bevond... Hoe kon, hoe kon u dat zien? Met, nou, hij had ook mijn telefoon gestolen. En uh, de app Find My iPhone stond nog aan. Dus ik kon precies uh, traceren waar die zat. Ja, en dat ook aan de politie op... gemeld natuurlijk? Ja, zeker. Ja. Ja, en, wat, ja, absoluut. En, en wat zeiden ze toen? Nou, in het begin uh, heb ik dat gewoon aan de normale politie. Uh, die gingen daar wel voortvarend mee om. gingen daar ook uh, snel op af. Maar ja, telefoon natuurlijk niet aangetroffen en... Uh, nou ja, later zou de zedenpolitie dat gaan oppakken. Ook naar de aangifte. Maar daar is eigenlijk verder uh, nee, niet veel mee gedaan. Nee. Want nee. U, u bleef dat volgen, dus u wist steeds waar die, waar die uh, ja. dader was. Ja, elke dag keek ik op mijn computer. En dan kan je ook inloggen op je iCloud en kon ik precies zien waar die zat. Elke dag dat stipje. Ik moet... ik denk, oh, hij gaat weer even naar de sportschool, of hij gaat weer even zijn telefoon. Want je kon ook precies zien wanneer hij hem uh, aan het opladen was, bijvoorbeeld. En mm. uh, dat soort dingen. Wat wel bizar. Maar u, u heeft bizar. nooit de neiging gehad om erin heen te gaan... En, uh, en, uh, nou ja, met, met een stel potige kerels om... Ja, oh, toch ja, wel. Ook, ja zeker. Ja. Ik heb heel vaak op dat punt, uh, punt gestaan. Bijna uh, wel eens over het randje gegaan. Maar ik denk, nee, ik ga het niet doen. Nee. Uiteindelijk nee. is hij wel aangehouden. Ja. Uiteindelijk wel, ja. Maar hoe, hoe lang ging daar overheen uiteindelijk? Vier en een halve maand. Tja. Dus al die tijd ja. zag u dagelijks bijna waar hij was. Ja. ja. En wat, wat zegt de politie daar dan? Want ik neem maar dat u dat achteraf ook wel met ze besproken hebt. Uh, wat, wat, ze, wat geven ze daarvoor verklaring voor? Dat dat allemaal zo laks is gegaan. Ja, protocollen. Protocollen en zo moeten ze het doen. En uh, ja. Ik en, heb en ook het... niet echt een duidelijk antwoord op gekregen. Wat deed dat met u? Ja, ik vond dat heel jammer dat dat zo moest gaan. Ook geen excuses gehad. Ik vond het heel erg jammer. Ja. Uiteindelijk is deze man veroordeeld, hè? ook geloof ik. Wat, wat heeft hij gekregen hiervoor? Hij heeft uh, 18 maanden cel gekregen. Zes voorwaardelijk. Dus een jaar. Ja. Het aftrek van de voorarrest dan. Ja. U, u heeft dat allemaal opgeschreven nu in dat boek. Uh, eigenlijk zei ik dat aan het begin ook al. Van wat, wat, u zegt ook van ik wil, ik wil een voorbeeld zijn voor, voor vrouwen. Wees sterk. Maar ja. wat bedoelt u daar precies mee? Nou ja, dat je vooral ook niet moet opgeven. Ik weet dat je gewoon in je schulp gaat. Je moet niet in je schulp. Je moet altijd in je kracht blijven staan. Want uiteindelijk mag hij nooit winnen. Mag hij absoluut niet winnen. Nee. nee. Jij bent altijd de sterkste. Ja. En, en, ja dit wordt, want het boek is er nu, hè? Uh, uh, ja, wat ik al zei, daar, daar zal toch ook wel, dit verhaal moet u weer, weer een paar keer vertellen en ook weer door, ja. dus. Ja. Ja, dat, uh, dat is wel even heftig, maar dat uh, kan ik gelukkig wel aan. Ja. De jacht op mijn verkrachter, zo heet het boek, geschreven dus door Sylvia Veld. Bedankt voor het gesprek en sterkte met alles. Dank u wel. 1, 2, 3, 3 voor de dag. Drie Zaken uit het Nieuws, daar gaat u meer over horen de komende uren. De rechtbank in Assen doet vandaag uitspraak over een woningoverval in het Drentse plaatsje Gees. De daders mishandelden daarbij de 69-jarige bewoner, die direct daarna ook aan zijn verwonding is overleden. Ook maakten ze een onbekend geldbedrag in juwelen buit. Het OM heeft zelfstraffen tot 15 jaar geëist in deze zaak. Vanavond spelen de Nederlandse voetbalvrouwen een kwalificatiewedstrijd voor het WK. Dat is tegen Noord-Ierland. Sinds ze de Europese titel op zak hebben, vorig jaar in eigen land behaald hè, in de zomer... zijn de vrouwen van bondscoach Sarina Wiegman gewild. En dat heeft ook gevolgen. Uh, wij zeggen steeds, we hebben het leven voor het WK en het leven na het WK. En we hebben daar natuurlijk fantastisch gepresteerd. En dat is wat we wilden natuurlijk. We hadden gezegd van, we hebben een droom... Uh, en dat is uh, natuurlijk het EK winnen. Uh, maar ook uh, vooral uh, Nederland laten zien hoe goed we kunnen voetballen. En dat is hartstikke goed gelukt. En dat blijkt ook uh, wel dat we zichtbaar zijn geworden. Doordat het ook nu uh, dat er al 30.000 mensen uh, weer naar ons komen kijken. Vanavond dus die wedstrijd tegen Noord-Ierland kwalificatiewedstrijd voor het WK. En er zijn vandaag nieuwe protesten aangekondigd in de Gaza-strook. Palestijnen zijn daar bezig met een protestactie... en willen terugkeren naar hun eigen land. Alleen in Gelderblom is onze correspondent. Afgelopen vrijdag alleen liep het uit de hand. Hè. Is de kans groot dat dat weer gebeurt? Ja, dat is lastig te voorspellen. De organisatoren van het protest rekenen in ieder geval op zo'n 50.000 demonstranten. Vorige week waren dat er 30.000. En toen werden de demonstranten neergeschoten door het Israëlische leger. omdat ze te dicht bij de grens zouden zijn gekomen. of met stenen of molotovcocktails gooiden. En daar zijn doden bij gevallen. Ja, ja, we weten dat het inmiddels staat het doodgetal op ongeveer 20 Palestijnen. Er zijn verschillende getallen, maar 20 Palestijnen worden nu meestal genoemd. Ja, en ook nog heel veel gewonden natuurlijk. Uh, ja, wat doen de autoriteiten nou om eventuele escalatie vandaag te voorkomen? Ja, er is opgeroepen tot kanten, maar het Israëlische leger heeft ook aangekondigd... op dezelfde manier te reageren als vorige week. Opnieuw zijn er scherpschutters opgesteld langs die grens. En om het zicht te verslechteren voor die scherpschutters willen de demonstranten weer banden in band gaan steken. Dus het wordt al de Vrijdag van de Banden genoemd. Meestal begint het grote protest na het vrijdagmiddaggebed. Dus dan zullen we meer weten. En jij houdt het in de gaten. Alleen een Gelderblom is onze correspondent voor Israël en de Palestijnse gebieden. Ja, dan gaan we nu naar Oostgeest. Daar is Museum Corpus. En daar komt vandaan de Spraakmaker Special met Guylaine Plag. Goedemorgen. Je kunt volgens mij niet vroeg genoeg beginnen om mensen over hun gezondheid dingen te leren. Want er staat hier al een hele basisschoolklas die zometeen een rondleiding gaan krijgen. Wij gaan proberen wat gezondheidhypes door te prikken. En te kijken van ja, wat, wat, wat maakt het nou zo belangrijk? En wat maakt het dat we het allemaal en alles ten alle tijden willen weten? Jaap Zijdel is er, voedingshoogleraar. Dan gaat het over voeding. We hebben natuurlijk tegenwoordig tal van die Fitbits en gezondheidsapps. Nou, hoe wenselijk zijn die als je al een Total Body Check gaat laten doen om te kijken of je in de toekomst misschien ziek kunt worden. Mindfulness is hip, maar werkt het ook echt. En kan ouderdom ook zonder gebreken. Daarover hebben we een verouderingsdeskundige. Roos Slikker is onze spraakmaker. Ontzettend sportief. En hoe ver <laughs> zij rekening <laughs> houdt met al die gezondheidshypes... dat horen we strakjes. Tot half twaalf zijn we dus in Corpus... met deze Spraakmakers Oké, okay, mooi zo. Dat gaan we horen vanaf half tien. Um, vooraf gegaan door een overzicht van het allerlaatste nieuws. Dat krijgt u van Elisabeth Steins. Ik wens u vast een prettige vrijdag... Prettig weekend. Goedemorgen. En dank, oude studio, voor al die mooie jaren hier. Nou. Ja, bedankt. NPO Radio 1. Het NOS -journaal. De voormalige Zuid-Koreaanse president Park is veroordeeld tot 24 jaar cel voor machtsmisbruik en omkoping. Volgens de rechtbank is bewezen dat ze grote bedrijven als Samsung overhaalden haar in ruil voor gunsten financieel te steunen. De Britten spelen met vuur in de zaak rond de vergiftigde oudspion spiont Kripal. En daar zullen ze spijt van krijgen. Dat heeft de Russische VN-ambassadeur gezegd in de Veiligheidsraad. Hij zegt dat Rusland het slachtoffer is van een haastig opgezette... en slecht onderbouwde lastercampagne van de Britten en van hun bondgenoten. Bij een ongeluk waarbij gisteravond een auto bij Brakel in de Waal terechtkwam... is zeker één dode gevallen. Het slachtoffer komt uit Zaltbommel. De politie vermoedt dat er meerdere mensen in de auto zaten... en zij zijn nog niet gevonden. De politie zoekt vandaag in de Waal verder. De aanpassingen die het kabinet wil doen aan de wet... op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten... zijn volstrekt onvoldoende, vindt Bits of Freedom. De burgerrechtenorganisatie noemt het cosmetische wijzigingen... en vindt dat de coalitiepartijen niet naar de tegenstemmers hebben geluisterd.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 Awb verkeersinformatie op de A2 Eindhoven-Utrecht. Nu een kwartier vertraging tussen sint michels en kijk -Briel. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk. Drie kilometer en nog een kwartier extra door een ongeluk. Weg is hier weer vrij. En tot slot de A27 Breda-Utrecht tussen Oosterhout en Hang. Tien kilometer vanwege de spoedreparaties. De linkerrijstrook dicht. Vertraging is een half uur. NPO Radio 1. kro NCRW. Maar gewoon, dan doe je al gezond genoeg. Gerene Klacht. Spraakmakers. Gewoon gezond. We hebben vandaag een bijzondere uitzending voor u. Morgen is het Wereldgezondheidsdag. Laten we eerlijk zijn, dat is het natuurlijk elke dag. Want gezondheid is een hot item. Elke dag krijgen we wel weer een bericht voorgeschoteld met daarin weer nieuwe adviezen over hoe je zo oud mogelijk wordt. En dan ook nog een beetje fris en fruitig eruit blijft zien. En daarom dachten we, zeker toen we vanuit ons spraakmakersnetwerk hier ook een vraag over kregen, van daar kunnen we heel goed een uitzending mee vullen. Misschien wel drie, maar goed, laten we bescheiden zijn en met eentje beginnen. Als u via radio1.nl meekijkt en u kunt het ook. Ook goed horen trouwens. Ook dan ziet u dat we in een inspirerende omgeving zitten. Museum Corpus in Oegsgeest. Dat is een museum waar je een kijkje kunt nemen in je... Maar niet in je eigen lichaam, maar in een lichaam. Een heel groot lichaam. En wij zitten vlak bij de ingang van dat lichaam. Verslaggever Roy Herkens die gaat met luisteraars die reis maken, Roy. We gaan zo beginnen hè, aan die spectaculaire reis van de mens. Corpus, Latijn voor, voor lichaam. Hoe zit dat in elkaar? Hè? Hoe werkt dat? Hoe hou je het gezond? Ik kan haast niet wachten. Heeft u er ook zin in? Nou, ik was het al heel, heel erg lang van plan om hierheen te komen. En eindelijk is het zover. Ja, ik vind het helemaal geweldig. Lijkt me vreselijk leuk en uh, interessant. Dus. Kom, we gaan. Ja, Roy verdwijnt dus in, in een donker gat in dat lichaam. Ik laat maar even in het midden welk lichaamsdeel dat is nee nee nee het is niet wat u denkt hij gaat er in elk geval met een aantal luisteraars kijken dus hoe het lichaam in elkaar zit en bij de hersens komt hij er straks weer uit over gezonde lichamen gesproken mijn spraakmaker van de dag is Roos Licker columnist en schrijver goedemorgen Roos goedemorgen fanatiek sporter Roos zeker vanochtend al een rondje hard gelopen nee uh, ik kreeg net een appje van mijn trainer hoezo kom je niet wat nou radio ja, oh. dus vandaar ja, dan moet je ook nog twee uur zitten wat ja, natuurlijk ja. heel ongezond schijnt te zijn maar toch fijn dat je er bent. Ja. Bart Wijndels is er ook de hoofdredacteur van Vrij Nederland. Bart, hoeveel zwarte sterke koffie heb je al op nuchtere maag naar binnen gebracht? Oei, dat is een uh, gewetensvraag. Ik geloof drie koppen. Best veel, hè? Ja, is maar half wel uh, filterkoffie. En dat schijnt gezonder te zijn dan espresso koffie. Dat heb ik ook vandaag geleerd, ja. Want anders is het minder goed voor je cholesterol. Ik weet eigenlijk niet precies waarom het gezonder zou zijn. Nee. Maar... En dan gaan we al. Dat is weer zo'n bericht wat je dan tot je krijgt. En je denkt, ja... Moet ik dit nou serieus nemen of niet? Voor de gelegenheid ook een nieuw forumlid, Caroline van Zel, Welkom, Caroline. Goeien Managing morgen. editor, ben je bij Women's Health. Yes. Het lijkt mij als je daarvoor schrijft dat je altijd een soort druk voelt. Want dan zie je alle perfecte dingen en berichten voorbij komen... om zelf maar zo gezond en goed mogelijk te leven, of niet? Nou ja, ja je leest en je schrijft inderdaad genoeg over, uh, over dat onderwerp. Uh, en mensen denken inderdaad, van, oh ja, werkt voor Women's Health. Uh, dus de hele redactie zal ik wel super gezond doen. Um, maar er gaat genoeg uh, chocola en uh, wijntjes uh, op een week uh, doorheen hoor. Dus... Toch wel. Dus nou, dan die uh, roze en gevulde koeken. Ja, ik heb ze al gespot. En Naast die, uh... de druiven. Dus uh, ja. leef je uit, zou ik zeggen. Wij beginnen zoals elke dag spraakmakers met stand.nl. De stelling staat natuurlijk ook in het teken van gezondheid. En luidt: we weten zelf het beste wat goed is voor onze gezondheid. Het zit zo vanuit onze Spraakmakers Community. Dat is een netwerk waar heel veel luisteraars zich voor hebben aangemeld. Uh, komen regelmatig, komen daar tips binnen voor onderwerpen van... Joh, hier zouden jullie nou eens aandacht aan moeten besteden. En zo is ook deze uitzending tot stand gekomen. Dus dat vinden we hartstikke leuk dat we daarmee de eerste special kunnen maken. Anne Jansen die mailde ons een paar weken geleden... dat hij horendol werd van alle gezondheidsadviezen. Zegt er gaat geen dag voorbij of je hoort of leest wel weer een item... met betrekking tot gezondheid of beter gezegd ongezondheid. Ja, namelijk die gezondheidsadviezen die, die zijn volgens hem ongetwijfeld goed bedoeld. En waarschijnlijk zijn ze ook wetenschappelijk onderbouwd. Maar, zegt hij, als luisteraar, als kijker, als lezer word je er op een gegeven moment wel heel erg moe van. En ja, vermoeidheid is natuurlijk ook niet goed voor je, dat weet je. Mag het leven ook nog een beetje leuk en zorgeloos zijn? Je zou bijna stress krijgen van al adviezen. Ook daarvan weten we, stress is ook ongezond. Vandaar dus deze uitzending. En de stelling, wij weten zelf het beste wat goed is voor onze gezondheid. Zorg dat je genoeg slaapt, want slaapgebrek is het nieuwe roken regelmatig gebruik van schoonmaaksprays is net zo schadelijk voor je longen als een pakje sigaretten per dag roken. Dit gaat dus over een teveel aan calcium. Ik heb al het begrepen dat eiwitten bepalend zijn bij Parkinson. Hoe zit dat? Als ik aan fijnstof denk, dan denk ik aan verkeer of aan industrie, maar niet aan koken. Mijn vraag is eigenlijk, wordt alcohol de nieuwe sigaret? Dat zijn zoveel van die beweringen die we voorbij horen komen. Roos roos slikker. Um, aan jouw bekendheid ook voor jonge kinderen. Zo te zien, uh, daar, daar zit het wel goed mee. Niet allemaal basisschoolleerlingen die alleen maar naar Roos slikker aan het zwaaien zijn. Heel maar, dat, maar dat terzijde. Dus je moet het goede voorbeeld geven. Ik, Ik denk, denk dat best. we dat dan meteen kunnen stellen. Ben jij iemand die, die heel erg gevoelig is voor alle berichten? Die je nou, hoort als het gaat om levensstijl. Ik denk gemiddeld gevoelig. Ik ben wel... Uh, uh, ik probeer gezond te leven, ik sport, ik probeer goed te, gezond te eten... ik rook niet, dat soort dingen. Ja. Maar als ik dan weer hoor bijvoorbeeld zo'n verhaal over koffie... dan denk ik, ja, dag, daar heb ik geen zin in. Dus ik word er ook reconcentrant van. En uh, ik geloof heel erg uh, in dat, uh, dat, dat uh, gezond verstand nog het allerbeste is... En dat angstig leven volgens mij ook geen gezellig leven is. Dat is die stress of die zorg. Ja, en ja, ik, ik, ik ken echt mensen die denken dat brood de duivel is. En zodra er een korrel brood op een broodplank verschijnt... in een restaurant beginnen te wapperen van... kan dit weg worden gehaald? Ja, nee, ja het is een broodje, hè? Maar je hebt zelf ook een tijdje geen brood gegeten. Ja, ik, heb, ik, ben, ik ben niet geheel ongevoelig, dat is wel waar. En toen was ik uh, aan het ontzwangeren. Toen was ik ook niet helemaal toerekeningsvatbaar. Toen dacht ik, ik wil die kilo's eraf. Ik eet geen brood meer, want dat was toen helemaal... Uh, nou ja, het. En ik zag echt hele tijgerbroden voorbij vliegen. Ik hou helemaal niet van tijgenbrood. Dus um, ik raakte daar heel erg geobsedeerd van. En um, heb dat ook ongelooflijk kort volgehouden. En dat was, was voor mij ook wel het teken dat ik dacht... volgens mij moet je alles een beetje eten. Ja, brood is wel echt zo'n onderwerp waar veel waar discussie over is... voor onze vaste luisteraars. Die weten dat wij in het Spraakmakersnetwerk een bakker hebben... die ook regelmatig van zich laat horen. En die mailt dus ook direct over dit onderwerp. van We gaan het ene moment massaal ten onder aan de koolhydraten in het brood... het andere moment doet men er lyrisch over. Idioterie. En hij vervolgt verder helemaal ten onrechte worden speldbrood en glutenvrijbrood beschouwd als broodsoorten die passen in een afslangdieet. Het is vierkante kletskoek. Dit zijn echt broodsoorten speciaal voor mensen met celiacie. Dat is een stofwisselingsziekte. Speld is oude graansoort die vroeger werd gebruikt voor diervoerder. Te slecht om brood van te maken. En nu wordt het vaak gebruikt voor patiënten met een tarweallergie. En nog een kleine ervaring die hij deelt... Een klant, zegt hij, vraagt voor haar zoontje lactosevrij brood. Het ventje wordt immers doodziek van melk. Ze koopt het brood dat we haar adviseren en vervolgens zegt ze... doe er maar een lekkere bosse bol bij. Daar houdt hij zo van. Maar dit geeft dus wel aan hoe, er natuurlijk, hoe selectief er soms met dingen wordt omgegaan. Caroline, jullie hebben in de laatste, of deze editie van Women's Health... wat is het ook over brood? Hè? Boeman of brood nodig? Ja, een ja heel veel over koolhydraten. Ja, precies wat, uh, wat Roos inderdaad ook uh, zegt. Het is een, uh, een hot topic en nog steeds uh, worden koolhydraten best wel gedemoniseerd... en weggezet als, uh, als grote boosdoener en, uh, en dikmakers... Uh, en wij hebben ja, eigenlijk een nuchter verhaal proberen te schrijven... waarin we aangeven dat uh, koolhydraten, net zoals eiwitten en vetten... gewoon deel uitmaken van een uh, gezond en uitgebalanceerd uh, voedingspatroon. Ja. En uh, dat uitsluiten zeker niet altijd de beste optie is om uh, uh, wat kilo's kwijt te raken. Je komt eigenlijk op die, die traditionele schijf van vijf al snel uit. Hoor, ja, als nou ja, ja nou goed, wat, wat Roos ook zegt, gezond verstand. Uh, ja, daar begint het eigenlijk wel. Ja. Ja. Bart wat wij weindelt als ik de stelling voorleg... wij weten zelf het beste wat goed is voor onze gezondheid. Ben je daarmee eens? van nou, ik, ik, ik vind het wel belangrijk dat we ook kijken naar wat wetenschappelijk onderzoek uh, allemaal voor uitkomsten biedt. Want uh, daardoor hebben we wel op een gegeven moment met een metastudie kunnen vaststellen... dat roken echt longkanker veroorzaakt. Dat mm -hmm. nou, is toch fijn om te weten. Dus uh, ik denk dat je niet alleen maar op je eigen... want anders zou ik namelijk sigaretjes roken. Dan... Ja. En dat, daar krijg je dus longkanker. De verleidingen bij mensen zijn te groot, zeg jij daarmee eigenlijk. Nou, ik denk dat het heel goed is omdat uh, dat gezonde verstand... dat, dat uh, is eigenlijk een oproep om matig te zijn, hè? Niet te veel, niet mm -hmm. een beetje wijn, niet een hele fles. En dat is denk ik wel op zich heel verstandig, maar... Wat je echt, uh, waar je echt iets van leert, is natuurlijk als mensen op een grote populatie een onderzoek doen. en daar een, niet een, een, soort, echt een kausaal verband ontdekken ja, tussen dingen. Ja, zeker. Maar ik vind het gezond verstand ook dat je daar naar kijkt. Dat je daar naar luistert. Ja, dus nou goed, dan, dan, dan zijn we het eens. Ja. En, maar het probleem is natuurlijk dat uh, zo, zowel de media. als de, zeggen, de universiteiten en de persvoorlichters van de universiteiten. en daarachter weer de, de onderzoekers... allemaal hun eigen belang erbij hebben. Ja. om zeggen, hun eigen onderzoek soms wat, ja, ja, ja, klopt. Ja, ja. wat groter te maken dan het is. En ook mensen die boeken over brood schrijven... hebben er natuurlijk baat ja, bij als is. ze zeggen dat brood de duivel is. Ja, maar ja. dat is interessant. Om, uh, we gaan dat na tien uur, hè, als we meer de mediacant van de zaak gaan belichten... dan zullen we daar dan is toch goed... Een vooruitblik op de discussie Exist. die volgt. Ja, ja, maar dat jullie ons aangeven van wat krijg je allemaal aan persberichten... en wat, wat doe je er ja. vervolgens mee. Nu even de kant inderdaad van, van ons als, ja, als consumenten, als eters, drinkers. Dat, ja, dat heb je ja. er wel bij nodig. Ja. Goed, laten we wat reacties uh, verder gaan peilen. Erik van der Vecht is het eens met de stelling. We weten zelf het beste wat goed is voor onze gezondheid. Hij mailt goede adviezen zijn nooit weg. Maar ik word wel een beetje moe van dit mag niet. Dat is niet goed. Doe wat je goed lijkt. Maar mijt de aantoonbaar slechte zaken als roken en drinken. Eigenlijk wat Bart net ook zegt. En je mag van mij zoveel drinken en roken als je goed dunkt, Maar aanvaard dan wel de consequenties. Peter van Kan is het absoluut niet eens met de stelling. Hij heeft een hele opsomming gemaakt. We hebben hem een beetje ingekort. Want anders duurt hij heel erg lang. Maar even snel. De helft van de mensen is te dik. Meer dan een kwart rookt. We eten te zoet, te zout, te vet, te veel. We zitten te veel, zijn gestrest. Riskeren willens en wetens gehoorschade. Etcetera, etcetera, cetera. Wij weten zelf wat best te goed voor ons is. Laat me niet lachen, zegt hij. En ook longarts Dirk Nijmeijer is het oneens. Aanvullende wetenschappelijke informatie kan zeker helpen... om wel of niet gezondere keuzes te maken. Dus laat Laat maar komen die adviezen en dan kunnen we zelf bepalen, mits ons verstand gezond genoeg is, wat we wel en niet moeten doen. En we doen het even anders. Normaal hebben we natuurlijk veel telefonische reacties ook in de uitzending van Stand.nl, maar deze keer hebben we de mensen naar Corpus. Toegeleid en die uh, kunnen ook vertellen over hun verhalen. Om te beginnen Michiel Vergeer. Goedemorgen, ja. meneer Vergeer. Goedemorgen. Al die gezondheidsadviezen brengen ze u in de verwarring of niet? Nee, ik houd me tot nu toe altijd bij de schijf van vijf. Dat doe ik al vijftig jaar. En af en toe wordt de schijf van vijf wel een keer gekanteld. Maar in feite blijft het op hetzelfde dat de vijf bestanddelen die daarin zitten, dat die erg belangrijk zijn. Ik ben niet zo gevoelig voor hypes. Ik neem er kritisch kennis van onderzoekingen op dit uh, terrein. Maar heel veel van die hypes, ach, die waaien daar een tijdje wel over. Rood vlees eten was ook een tijdje heel erg gevaarlijk. Maar toen bleek dat het onderzoek gebaseerd was op de cijfers van professor Stapel uit Tilburg. Nou, daarmee viel het onderzoek weer om. En toen nu dan u weer, weer een lekker een ja. eten. Ja, ja, ja, ja. Eet u alles of laat u dingen wel staan? Ik houd wel rekening mee dat bijvoorbeeld... Eh, eet ik meer bruin brood dan wit brood. Want dat is, eh, nou, daar hebben ze mij wel mee overtuigd dat ik dat kon doen. Mm -hmm. En ik ga, als ik naar het buitenland ben, ga ik ook altijd even... omdat ik ben voor variatie, proberen wat daar het lekkerste is... te kijken of daar een voordeel uit te halen is... Het is in Nederland zo dat er steeds meer koeskoes gegeten wordt uh -huh. en minder aardappel. Nou, dat hebben we natuurlijk ook. Uh, het lijkt me helemaal niet slecht. Ja, dan is het meer de variatie waar u, Precies, waar u op staat. Precies, erg belangrijk. U klinkt als een heel degelijk, degelijk lever in die zin. Uh, springt u ook nog wel eens uit de band, of niet? Uiteraard. Oh, dat uh, wel. Ik ben een gemiddelde Nederlander. en uh, De gemiddelde Nederlander die drinkt uh, toch echt wel. Die besteedt een paar procent van zijn inkomen aan de drank. En dat gaat echt niet minder worden. We gaan ook steeds meer naar restaurants toe. En daar blijf ik niet bij achter. Ah, kijk eens aan. Dus dat, dat is dan ook wel gewoon gezond, hè? Zo heet onze uitzending. Gewoon gezond, dat is een beetje een leefstijl gezond. ook, als ik het zo het hoor. Het zal hier en daar wel eens over de streep zijn. Ja, ja, ja. ja. Naast u zit Ada de Graaf. Ada, welkom. Dankjewel. Je zit in de zorg. Hè? Jij werkt al jarenlang in de zorg als kinderverpleegkundige. Ja, dat klopt. Ik werk al meer dan 40 jaar in de zorg en uh, bevalt nog steeds. En uh, je ziet inderdaad heel veel dingen langskomen. Vooral uh, op de kinderafdeling ja. uh, hoor je heel veel ouders bij uh, opnamegesprek van mijn kind mag dit niet. Of uh, hij is uh, uh, dan, uh, intolerant inderdaad, voor lactose, voor gluten. En uh, vaak gebaseerd op ideeën, maar niet echt op uh, echt bewezen. Nee, wat doe jij daar dan mee? Nou ja, ik probeer tegemoet te komen aan de wensen van de ouders. En we kunnen natuurlijk heel veel regelen via de diëtetiek. En als kinderen gewend zijn om bepaalde dingen niet te eten... dan kunnen we daaraan tegemoet ja. komen. Natuurlijk. Maar zitten er ook wel eens berichten bij dat je denkt... Ja... Ik begrijp die zorg wel, maar het slaat nergens op. Nee, inderdaad. Maar vaak zijn die opnames zodanig kort. dat je daar in die twee, drie dagen dat een kind er is. weinig invloed op kunt uitoefenen. Ja, maar, maar je probeert het ook niet. Je hebt meer zoiets laten zorgen dat het comfortabel is. Het is al vervelend genoeg als een kind in het ziekenhuis Ja, inderdaad. En denk ik, als het kind niet opgenomen is voor voedingsproblemen. dan laat ik het zo. Als het inderdaad wel voor voedingsproblemen is opgenomen. dan heb je natuurlijk een ingang. En dan ja. kan je met behulp van een diëtist en een arts. wel proberen te sturen. Ja, maar eigenlijk zou je natuurlijk wel gewoon. Egen, Toen moet moeten ja, zeggen van, mevrouw, maakt u zich niet zo zorgen of meneer? En het valt allemaal wel mee. Nou ja, ik probeer wel in een normaal ja, niet echt specifiek van, we gaan nu zitten om te praten over de, het eten, maar wel terloops te laten vallen van, goh, misschien is het handiger om een kind gewoon lekker fruit te geven in plaats van ja. die uh, gepureerde prut, of uh, van die zakjes met, uh, weet ik wat, uh, Gepureerde uh, prut? Ja, ja, ja is het uh, geen, <laughs> ik, ge ik zal ge ge geen merken noemen. in, zeggen ze, in ieder geval geen toegevoegde suikers, Lezen we toch vaak? Ja, maar ik denk dat gewoon verse dingen, verse ja, vers fruit, verse groenten, dat dat toch wel heel belangrijk ja. is. Dus ik probeer dat wel te sturen, ja. Voor iemand uit de zorg, als ik jou dan die stelling voorleg... dat we zelf eigenlijk wel het beste weten wat gezond voor ons is? Ja, voor mijzelf denk ik, nou prima. Je, ik, ik kan goed de balans maken tussen al die berichtjes... van wat is wel en ja. wat is niet relevant. Maar, maar, maar kijk eens om je heen. Ik zie heel veel uh, uitwassen inderdaad van mensen die het uh, niet volgen... en die echt meegaan met elke hype die er is. Ja. Ja. En dan denk ik, hmm, klopt niet, nee. Naast jou zit zo iemand die, die in ieder geval veel uitprobeert. Laten ja. we het zo zeggen. Willem van ja, Oosthoorn, welkom ook. Dag. Maar dat heeft wel een reden. Jij hebt ja, een klopt. medische achtergrond. Ja. Bent een jaar of acht geleden je, heb je een, een ingrijpende operatie gehad. Ja. Kun je dat kort uitleggen? Wat... Nou, er uh, dreigde een, een ader in mijn hersenen op te zwellen. En daar moest wat mee, want daar wil je geen glazen. Dus die moesten ze dicht plakken, zeg maar. Mm -hmm. En uh, nou, dat is wel redelijk goed gelukt. Alleen daar is neurologische schade door ontstaan. En daar heb ik dan nu uh, zeg maar een jaar of acht last van. Ja. ja. En, en hoe uitzicht dat? Um, uh, gevoelsuitval aan de rechterkant van mijn lijf. En energieverlies. Dat en vooral. Die, en die laatste ja. is echt heel lastig in ja. relatie tot eten. Uh, want als je moe bent of je futloos voelt... dan denk je misschien nou, misschien moet ik wat eten, suikers of zo. Uh -huh. Nou, ik ben dus ook in die periode in uh, 25 kilo aangekomen. is ook niet echt goed. Uh, dan ga je weer zoeken naar, oké, okay, dieetvormen en ja, steeds zoek, blijf zoeken naar de balans. En, uh, nou, ik ben van beroep coach... Uh, dus eigenlijk ben ik in die acht jaar alles gaan uitproberen... wat ik in die twintig jaar daarvoor aan iedereen geadviseerd heb... over hoe je wilskrachtig uh, moet leven... en hoe je toch vooral dat moet doen wat goed voor je is. En, en heb je dan het idee van dit werkt? Of werk, merk je heel snel, nou, dit is het dus niet? Nou, ik heb heel veel gedaan dat niet werkt. En nu zit ik weer in een periode... dat ik denk, nou, dat is een aardige balans. Ik gebruik wat breinverbeteraars, hij die dingen. Dat helpt wel. Breinverbeteraars? Breinverbeteraars, neuro-enhancers. Visolie? Of, uh... Onder andere, uh, maar ook uh, uh, nou ja, allerlei uh, uh, pillen. Onder andere Ritalin, maar ook dingen die je gewoon over de counter kan krijgen. En dat geeft mij nu een redelijke balans, zodat ik kan doen. Uh, wat ik moet doen. Ja, Roos, ik zie jou, uh, <laughs> nee, maar Ritalin, ja, ik dacht, of nee, we gingen van visolie naar Ritalin. Dat was ja. even een, een ja, grote da, stap. Dat tussenin zitten er <laughs> ook nog wel een paar. Maar uiteindelijk bleek uh, door stom toeval uh, Ritalin uh, voor mij te werken. Zodat ik eigenlijk gewoon... Ik heb ook pijn. Dat ik me wat weg kan concentreren van de pijn. Dat ik mijn focus goed kan houden. Mm -hmm. En dan ben ik minder vermoeid. Ik ja. voel me gewoon minder vermoeid. Maar jij probeert dus echt van alles uit om ja. te kijken wat, wat ja. werkt bij mij. Ja. Betekent dat dan ook dat als er weer een nieuwe dieet wordt gepresenteerd? Dus je hebt, wij spreken Sonja Bakker, voedsel, zandlopen. Altijd stukjes, je je ja. Voor zover dat voor mij werkt. Ik heb het zandlopen geprobeerd. Nou, dat kon ik niet lang genoeg volhouden. Wilskrachtprobleem. En uh, uiteindelijk, maar ik ben het wel eens met Roos. Uiteindelijk gaat het er wel om een beetje normaal te blijven doen. Ja. Dus weet je, nu is het gewoon uh, goed fruit, genoeg groente. Een beetje rustig aan met koolhydraten. En nou ja, dan die uh, batterijen, pillen erbij. En dan gaat het eigenlijk heel goed. Maar het klinkt wel, Willem, maar dat is ook ik, als ik jouw ja. verhaal zo hoor... dat je daar heel veel mee bezig bent. En ja. dat geeft dat toch ook wel. wel een bepaalde onrust, lijkt me. Ja, dat is zo. Ja. Ja. ja. Maar als ik er niet mee bezig zou zijn... dan zou ik niet goed kunnen functioneren. Dan word ik moe, dan kan ik mijn werk niet doen. Uh, ik werk voor mezelf, dus je moet gewoon lekker door. Ja. En uh, ja, dus moet je er mee bezig zijn, ja. Dat lijkt me wel eens lastig, Caroline, van, van Women's Health. Dat je, nou, Er we, we komen wat diëten voorbij. In de loop der jaren hebben we natuurlijk volgens mij begonnen met... Het, ik kijk even naar mijn generatie met het mond in jakken. Wat een... Uh, ja, Bart Wijnald zegt, oh ja, mond in jak. En toen hadden we inderdaad zo'n Bakker. We hebben die voedselzandloper. Hoe, hoe, wat komt er allemaal voorbij? Ja, heel veel. Iedere week is er weer een ander ja, dieet, nee, mij, wat beter Ja, werkt. Ja, laatste tijd is het keto-dieet heel, heel populair. Dat is het eigenlijk heel veel... Vet eet en ook heel weinig uh, koolhydraten, maar dat je wel heel veel mag, bijvoorbeeld van die vetten, dus uh, kilo's avocado's bij wijze van spreken. En, um, ja, sommige mensen die, uh, die, die, die vinden dat prima en die gaan daar heel goed op. Um, maar het is inderdaad aan ons om dan uh, ja, daar wel over te berichten van oké, okay, dit, is, dit is gaande. Dus we zijn er nu ook een verhaal over aan het schrijven: van uh, um, ja, wat, wat gebeurt er met je lichaam als je daarop overschakelt? En, um, ja, Daarbij is inderdaad ook als, wat, wat voor de een werkt... hoeft voor de ander natuurlijk ook echt niet te werken. Dus ja. het is inderdaad echt een beetje die nuance aanbrengen. Van uh, ja, wel bericht geven, dit, dit is... Dit is gaande, deze trends en hypes uh, zijn nu upcoming. Ja, precies. Je kan nu natuurlijk ook nog niet overzien wat de effecten zijn van 40 jaar alleen maar heel veel avocados precies, eten. Dat ja, inderdaad. Ik, dat ja. Je zou, ja, dat ja. moet je dan 40 jaar gaan meten ja, precies. bij een groep. Ja. Ja. En dan yes, een andere spannend. groep die niet alleen maar avocados eet. Ja. Ja. En dan ja. kijken welke gezonder is over 40 jaar. Ja. Ja. Nou ja, een... Ik heb wel een hypothese straks. Wat <laughs> <Ik laughs> is? Dus. Nou ja, <laughs> we, we hebben het net steeds over dat evenwichtige schijf van vijf, alles een beetje. Je niet veel. Als je dan alleen maar heel veel avocados gaat eten... Dan, ja. dan ga je al. <laughs> ja. Ik, ik, uh, ik ja. uh, bespeur een disbalans. Ja. <laughs> Dus ja, ja, daar ja, nou, zo zou je zomaar eens uh, gelijk in kunnen hebben. Maar goed, een andere trend bijvoorbeeld. Uh, wat Meer plantaardig eten. En de hele vegan-hype wordt ook een beetje zo weggezet. Um, ja, daar is natuurlijk ook genoeg uh, over te zeggen. En ja. Uh, ja, dat heeft ook weer andere effecten op het gebied van duurzaamheid en dergelijke. Dus, nee, ik daar geef geen vlees wel... eten heeft natuurlijk een heel andere oorzaak. Ja, ook. Dat, ja nee, dat klopt. Dus ja, ik, het... je zou bij wijze van spreken geen vlees moeten eten om het klimaat en de, mm -hmm. te, de wereld te redden. Ja. toevallig dat... is wel dat we continu, als we het hebben over, uh, je weet zelf, best wat je goed voor je is, dat we automatisch op voeding belanden. Ja, voeding is echt een religie eigenlijk voor heel, ja. veel, uh, voor heel veel mensen. Ja, nou, nou, je de... ziet ook wel, dat is net als de, de, meneer, de meneer die net sprak, maar op het moment dat je iets mankeert, uh, ga je ook naar je voeding kijken. Ik, ik had, eind ja. vorig jaar, twee maanden, ben ik uit de running geweest omdat ik een probleem had met mijn evenwicht. Zou gaan. Dus ik werd steeds duizelig. Dus wat is het eerste wat je schrapt? Koffie. Omdat je denkt, nou ja, koffie, dat is toch gewoon pepper, dat is ja. niet goed. Alcohol, et cetera. En toen, en op een gegeven moment. Ik ben het niet heel erg in eten gaan zoeken, omdat ik een wijze KNO-arts had... die zei, dat heeft er echt niks mee te maken. Dus wat je erin gooit, dat, dat maakt me niet zoveel uit. Uh, maar uh, uh, je krijgt medicatie, et cetera, et cetera. Maar het is wel het eerste waar je naar kijkt. Ook omdat het hetgeen is waar je zelf invloed op hebt. Ja. Dus eh, medicijnen kun je niet zomaar uit een kastje trekken... Mm -hmm. maar je kunt wel denk ik laat die koffie staan. En ik wil in ieder geval niet dat het daaraan ligt. Eet, bewegen. Ja. Ja. ja, dat ja. soort Nou dingen. ja, bewegen is al een ander ding. Daar hebben ja. we ja. tot nu toe Maar daar heb je ook invloed op. Als je ja. wat uh, discipline hebt en zo. <laughs> ja, die, zelf, die eigen controle, die wil je hebben. Ja, nou, ja. ja dat is natuurlijk ja. wel. En het is ook helemaal niet gek natuurlijk... dat je kijkt naar wat je eigen verantwoordelijkheid is in je, uh, uh, voor je gezondheid. Ja. Dat is natuurlijk ook al niet raar. Tenzij wat een van de eerdere sprekers zei... die had gemaild van je moet er maar op los leven, prima aanvaart dan wel de consequenties. Ja, ja dat is heel verstandig. Dat ja, ja, de is consequenties zijn soms ook weer voor de maatschappij. Op het moment dat je heel ziek wordt van uh, hetgeen je inderdaad ja. allemaal uh, naar binnen stopt. Ja, dat klopt. Dat ja. is waar. Maar de partij ook weer maatschappij... premie voor ja, ja. die En die van. maatschappij die ervoor zorgt dat je op elke straathoek sigaretten kan ja. kopen. Ja, dus, ja, ja. Ja. ja, dat is het dubbele. In hoeverre is het dan een individuele verantwoordelijkheid? Ja. Ja. de verleidingen liggen op de noer, gezegd. Jan Vermeulen, ook uit ons Joop. netwerk, welkom ook. De stelling: we weten zelf het beste wat goed is voor onze gezondheid. Wees eens eerlijk. Ja of nee? Ja. ja. Ja, dat weet ik. Als we goed naar ons lichaam luisteren. Alleen is de vraag: in hoeverre kunnen we daar nog goed naar luisteren? En hoeveel invloeden zijn er van buitenaf? Dat zijn natuurlijk de verslavende middelen waar we door afgeleid worden. Waardoor we niet goed meer kunnen voelen wat we echt nodig hebben. Maar als je berichten leest. Denk je dan, ah ja, nou, dat zou wel eens van toepassing op mij kunnen zijn. Ik kan daar wel wat mee. Nee, ik kijk heel anders tegen onderzoek aan. Omdat een onderzoek uh, wordt altijd met een bepaalde reden gedaan. En als ik die reden niet weet en het onderzoek niet ken... dan uh, neem ik eigenlijk alle onderzoeken met een korreltje zout. Weet je, wat een verstandig man. <laughs> nou ja, maar ik denk dat lang niet iedereen toch... Uh, ja, ik zie iedereen hier lachen, maar toch niet iedereen leest zo de berichten... en zo bewust volgens mij, dat je erbij na blijft denken. Of wel? Nou, het zijn de conclusies die er gepubliceerd worden... Ja. maar ik zou dan toch wel eerst het hele onderzoek willen weten. En we hadden het net over invloed op jezelf hebben... door bijvoorbeeld eten als je iets mankeert... te kijken van wat neem ik tot me... Ik kijk heel erg naar uh, welke invloed heb ik op mezelf, uh, hoe ik uh, tegen mezelf praat. Wat zeg ik tegen mezelf? Uh, ben ik uh, positief tegen mezelf? Uh, waarin motiveer ik me? Uh, wat leidt me af? Of waar krijg ik stress van? Ja, ja. Uh, om te zorgen dat het uh, stressniveau uh, heel laag blijft. En uh, ik weet dat uh, stress veroorzaakt ziekten en klachten... En doordat ik zorg dat de stress heel laag blijft bij mezelf... Uh, ja, ben ik eigenlijk niet meer ziek, heb ik geen klachten. Ik ga daar vanaf vandaag ook eens aan beginnen. Het <laughs> valt, valt nog mee. Is het, want we hebben nog meer, meer reactie. Mevrouw Post die had uh, gebeld naar collega's in Hilversum. Zij zegt, mensen weten donders goed wat goed of slecht is. Ik heb één slechte gewoonte, ik rook als een schoorsteen. Maar verder ben ik zo gezond als een vis. Ja ja, ja dit, is, dit is heel lastig, hè? Die rookverslaving is natuurlijk... Dat uh... blijft wel, ja. Nou ja, vanochtend is nu natuurlijk weer, uh, weer heel actueel... hè, over de rookruimtes, ook in de horeca. Ja, ja, nou ja goed, ik, ik, ik, ik heb nooit gerookt... dus ik vind dat ik er niet zoveel over kan zeggen... maar ik, ik, ik ken wel mensen die echt alles geprobeerd hebben om te stoppen... en het lukt niet... Dus ik vind het heel moeilijk om het erin te verplaatsen. Want ik denk dan toch nog steeds... Ja, het is vervelend, maar hou er mee op. Want je gaat er dood aan. Althans, ja. die kans is nogal groot. Uh, maar, uh, maar voor dit, iemand die dat nooit heeft heel... gedaan... is dat makkelijk zijn Ja, daarom. Dus ik heb heel makkelijk lullen. En het is een heel erg moeilijke verslaving. Ja. Ja. Uh, meneer Van der Born gezicht, Gezondheid is de nieuwe religie. Wel of geen brood, inka snoepjes. Gras uit Paaseiland. Jazeker. Ja. Die ken ik nog niet. Nou, dat is in de volgende editie ja, ik van mijn zin. ik. komt die voor. De inka snoepjes... Willem, jij, jij kent alles. De Inca-snoepjes. Uh... Heb je ook wel eens van gehoord? Ja, zie je, dat dacht ik wel. Ik bepaal zelf al wat ik eet, zegt meneer Van der Boren. En daar heb ik echt geen wetenschappers voor nodig. En Jeannette Cohen zegt, het kan overdreven zijn... maar als je bedenkt dat 80% van alle ziektes vermijdbaar zijn... dan vraag ik me wel af wat we hier aan het doen zijn. En dan zijn we dus uh, kennelijk niet altijd zelf de verstandigste in ons gedrag. Tot slot nog Ralf Vergeer. Die schrijft, gelukkig ben ik gezond. En just in case heb ik een goed merk placebo in de kast liggen. Ja. Dat is ook nog wel een interessante. Zeker. Ah, dat de graaf, dat denk ik ook wel. Medicatie is natuurlijk belangrijk, maar eh, soms maken we onszelf ook wel wijs dat we er gelijk heel erg veel beter ja, van worden. Ja, inderdaad. Het is ook bewezen dat placebo's... ook mensen die weten dat ze een placebo gebruiken... hebben er toch een positief effect van. Dus ja. het uh, kan geen kwaad, denk ik dan, in alle opzichten. Hoeveel placebo's heb jij in het medicijnkastje, Willem van Oostvoorn? Ja, ik, weet niet, ik weet niet of het placebo's zijn. Dat zijn dingen die, die ineens heel goed werken, dus daar geloof <lacht> ik daarin. Ja. Maar wel tijdelijk, hè, bij jou? Ja, nou nee, ja, dat altijd, altijd iets tijdelijk. Anders. Ja, of ik, na een tijdje denk ik weer... oh, die heb ik een tijd niet gebruikt. Laat ik dat weer eens doen. En dan werkt het weer, ja. Ja, Zou ik een manier van positief denken over jezelf. Je hebt een maken. programma dat heet Mindfuck. Ja, ja, ja. Het komt toch wel een beetje dicht in ja, de buurt. Blijf ja, online he? meepraten over de stelling van vandaag. NTO Radio 1. Ze zijn er wel. Dat ik ze ken, nee. Een komkommerkas in Friesland. Maar ik heb geen mensen hoor. Een jongen uit Oost-Polen. My name is Pavel Borowik. I komt from uh, East poland Hij is niet alleen. Ze wonen uh, overal in het dorpen.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 Een gesloten leger waar heel veel verhalen over bestaan. Het bestaat uit 135 nationaliteiten. Die mannen spreken geen Frans. Niks, die zijn helemaal drie weken. Jeroen in het Vreemdelingenlegio. Vanavond vijf voor half negen, VPRO en PO3. Goed volk. Heb jij een Volkswagen die al wat langer meegaat? Dan heb je nu echt alle reden om voor onderhoud naar de Volkswagen-dealer te gaan.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 Paula morisson bekker expressieve en ontroerende kunst van grote schoonheid. Nu in Rijksmuseum Twente. Paula.